Wij beginnen de zoggerles, 280, op de pagina Resh, Kaf, Zijn. 227, de tekst van de zogger zelf, de regel 3, Ot, Resh, Mem, Bet, 200 Twee en van de schmacka die is Valida karmel. Het van de schmacken die zijn de letters, dat werkelijk de letters van de hele genaam, Waar daar en daarover gezegd wordt. Roscha ha alecha de karmé. Jouw hoofd boven jou is als karme. Ja, dus we hebben geleerd als berg karmel of de, daarna hebben ze dan een berg genoemd. Of we hebben dan ook geleerd als karmalekoltov, herinner je nog? Uh, aan het einde van de vorige les, in de Hasulam, in de kolom in de laatste regel hadden we het geleerd. Dat die karmalekoltov, het is als het ware kussen, of, uh, wat die vol van al het goede is. Ja, dat is de karmel. Eilind, filen der Escher, die zijn, wie is die, die is dat jouw hoofd, jouw hoofd boven jou is als karmel. Dat zijn de filen van het hoofd. We hebben dat geleerd, ja? dat op het hoofd wordt het twielen op het hoofd. Twielen, ik heb gezegd, over het hoofd, boven, maar op het hoofd, alleen op het hoofd kan je zeggen. Ja, dat is dan uh, het wielen van het hoofd. Dat is ook de, de, het vers waaruit de Torah geleerden hadden afgeleid dat men moet twielen dragen op het voorhoofd. De regel 4 na de punt. We dalen we dalat rosse ha ha. Hij tvilasche miskane legabwe i ila, of hohi schlimo la kegavna de le en dan een andere vers in Dvarim in de, het, laatste, het laatste boek van de Torah in het Dvarim perk 11 daar gezegd wordt we de dal, we laat en het, de armoede van je hoofd als het ware Dalit is de verweest naar Malchut. Dalat betekent, Dalat betekent de armoede ook. Ja, Malchut is het uh, zomierd. Onderging de be beperking. dat roshka en de armoede van je hoofd. Dat is zo, dat zijn so, twee woorden uit het vers in de wat daar gezegd wordt. Dat is dus hier is het, dat, is, dat verweest naar zinspeelt of verweest naar de tvilinschel ja, tvilin die men op, het hand legt, op de hand legt. Ook dat werd, werd door de Torah geleerd. Dit vers, dat stukje afgeleid, dat men, een mens moet hier op aarde in overeenkomst komen met het hogere, en ook hier op zijn hand leggen, het vielen, het uh, vielen, het van van De hand de de vielen, miskana. Waarom is het zo gezegd? Wordt daar in de Tora dat zij armoedig vielen, het hoofd? Omdat zij is vielen, omdat zij is uh, arm arm ten opzichte van het hogere. De regel 5 Of hoogie ook hier, ook hier is er de volmaaktheid, haar volmaaktheid is zo als boven. Wat een taal, wat, is, wat een geweldige bewoordingen, hoe deze, dit Aramees van de zorg, Welke kracht heeft die in zichzelf? Geestelijke kracht de kracht van het uh, wijnen de, de kracht van de, het eeuwige verlangen verlangen naar een eeuwig, eeuwigheid. Het verlangen dat ook waar uh, uit uh, waar komt. Dat, dat het ook gebeurt, dat het ook mm, van dat verlangen, dat het uh, zich realiserende is, realiseert zich dag in dag uit. Wat een wonderlijk taal is dat Aramees. Naast het Hebreeuws. Um, de linker kolom, de regel twaalf. De referentie van de oud reis mem 242. tweeënveertig. de schma je neemt een stukje van het de Noorse en het wielend die zijn daadwerkelijk dat werkelijk de letters van de heilige naam. Dus enzovoort, dubbele punt. Regel 13 Wat wielend? Hem po Hashem ha kadosh mamash. En de twilin, de dertien, die zijn de letters, dat werkelijk de letters van de heilige naam. Ja, van de naam Hawaii. Waar ken 14 rooscha alega ke karmeel? Hoe? Eilu hat shell 15 roosput. Waar ken 14 rooscha Zoals het gezegd is, eh, Roshchah, Alekhake Karmel, het hoofd bo op, eh, boven jou letterlijk, is als Karmel. Dat is, wat dat is, eh, dat betekent, Eloha Tvilen, dat zijn de vielen van het hoofd. Rechel 15 na de punt. Vijfde laat rooscha i otat fila sheriade zestien. Schei malchut. Schei onia klapei mala ziran pin. Zeventien. Wegam ken jesla shli Ken shel mala. De regel 15. de ga de armoede van je hoofd. Het schamelen van je hoofd. Dat is die Tvila van de hand. Tvilla, de hand. Je hier malgoed, die malgoed is. Het verwijst naar malgoed. Shuhi Onia, dat ze de malchut is, 15. Onia klapt arm ten opzichte van het hogere. en pin, hij voegde toe, ten opzichte van de zeerend pin, zei We gaan kennen Jezus Lashlee Moed, en zij heeft eveneens de volmaaktheid heel heel zijn, als die, als van boven. of als die van boven. De rechel achter. Perus. Ha husot fila shell nechent in yade vijijij miska ela. Shehijij Twintig van oh die ja, klap hij al alma, iler, Hij gaat het ei pakken wat daar verpakt is in een uh, het meest laconieke taal van. Zorger gaat het ons uitpakken dat en uitleg. Virus, de toelichting. A malchut who so saw Malchut is the essence. The essence is tefilas yes, That is, refers to the prayer of the hand that is placed on the hand. Nineteen. We himiskanah And he is arm to the higher. That is arm. Ten aanzien ten opzichte van de hogere wereld. Punt 20 na de punt. Scharai Alma 21 ilah Bina is dat waar? Is dat is dat is dat fa. het 2 naid hakki, Schlimma. O, vroeg hier 23 idla, ke gavna de leela, afvalpiken, jesla 24 schlimut, ke een schelmalapunt. Regel 20 na de pun. Dat zie je, dat de hogere wereld is toch de Bina, die daarmee met die Malgoed is, is dat va is in partnerschap verbonden. De regel 22, B. Dayla Slimma, om haar de Malgoed tot volmaaktheid te brengen. Of hoog, ook hier. Schlimme ook hier is er. De volmaaktheid. haar volmaaktheid. De regel 23, gegaan met de lewe. Net zoals boven. Afal, piet, Ondanks, Ondan, desondanks. Je ja, slaschle moet heeft zei. De volmaaktheid 24, geen schoenmalen, Zoals die van boven. 24 na de punt. Die mekabelet a 25, Koolo taasleimutschel, Alma-ila-a, bina. Punt. Want... Zij ontvangt nu 25. kolota tashle al deze die volmaaktheid. Schel al maila van de hogere wereld van de binnen. 26. We gaan nu. al de beschamlo, zeg niet bij er zei je twintig laeël, maar para via deze Iran pijn. Welke van zijn na nu ze achtentwintig, ze begaf voor deze Iran hi al kan hij niet tellen dat hij een kore dalet op een paar jaar, hij een paar jaar heeft, dat hij wel op het dalen te 32, Mijochtig. Tweeentertig. Kmo hat Shed de deze bin. Kijk nou geweldig wat hij ons nu vertelt over die. Wat dat het verschil tussen zij, tussen bina tussen nee tussen die uh, hieran bin en En hoe dat verschil zien wij in de vielen. Schel en vielen. Kijk, mekabelet, want zij het mag goed, zij ontvangt nu 25, Kool al deze volmaaktheid van de hogere wereld van de bina. Nog een keer herhaalde ik dat. 26, Waar hij dat wil zeggen? Ali je goede dat dat wil zeggen door Dankzij de lagere eenheid van Bishkamblo, van de tweede regel van de Shema Israël. Herinner je nog, de tweede, de tweede vers van de Shema ofwel de tweede regel. Eerst zegt men Shema Israël, -shem en, -shem -en dat is een hogere eenheid. En een lagere eenheid dat men langs, zachtjes, zachtjes dat uitspreekt, Baruch Shem Kvod Olam Vahed. Gezegend is uh, de naam van, uh, van de glorie van zijn koninkrijk voor altijd en eeuwig. Shenid Baerla zoals het uitgelegd werd boven, in het vierde Parasha, in het vierde Parasha. Um, Fragment van het filen die in de, in de, in de Zee-Jeran-Pin zijn. Wat well, dat is, het villa is, is, van het hoofd is in de, de zee pin ja? En dat is dan in het vierde opgenomen is, het is dan een deel uitmaakt dat van het vierde eh, fragment van de, van die, dat in het filen van en en dat is het moment waarbij zij ontvangt alle mogende volmaaktheid van de zerenbien, ook de, de tweeën twil, ja, twil, van de hand. En wanneer zij nog dat niet is, dan maakt zij deel nog uit van de zerenbien. Ja, zoals so, so we dat geleerd hebben: een staartje van de zerenbien, een deel daarvan en en van is ze hier aan bij maar eigenlijk dan dat is het moment wanneer zij zich wanneer zij afgescheiden wordt van hem als het ware ja, net zo afgezacht wordt als het ware van hem ja? zoals dat is dan op die, in, in deze toestand dan wordt het gesproken nieuw dat zij al mogen ontvangen. Al die mogen, dat zijn vier. Maar die komen allemaal tegelijk in haar in één doosje, in één behuizing. In tegenstelling tot Zirantin, dat bij hem, uh, in Twilashelroj, Twilin Shelroj, zitten ze apart in vier aparte compartimenten. We hebben een paar noequa, ze hebben voor de Zirantin, en aangezien ze niet de nukwa, die in het lichaam van de zeerend Pien is. Ja, een mannelijke heeft altijd in zichzelf ook zijn eigen ook. Ela Shehi, ook, maar dat is de, de, de nukwa van de zeerend Pien. die gescheiden is, afgescheiden is van hem. 29. Dus zelfstandig is. Alken, hij notele darum, daarom neemt zij van hem alle vier parashiot, alle vier fragmenten, alle vier fragmenten die in de Twilien Shelrosh zijn. Die vier fragmenten uit de Torah nog, die zijn de letters J, K, W, K en die zijn ook, uh, de vier letters, die zijn ook uh, de morgen Chochma, de regel derde, en de Bina en Chassadim en Gorot. Ja, Chassadim en Gorot, die maken uit het daad. Samen. En dan zitten ze, die ontvangen ze, die. Chochma en de Bina, Chassadim en Gorot, vangen ze hier in het begin. Rijut apart omdat zij is een afzonderlijk, ook uh, gescheiden, niet een separate, gescheiden partsoef, gescheiden en volmaakte partsoef is. Gescheid van de zierenpien, apart. Ela she hem babait, en gaat maar dat zij zijn die alle vier mogen gogma en binnage zijn in één huis, in één behuizing, in één compartiment. 31 in het midden. We lopen daar het Batim. En niet in vier compartimenten. Apart. niet in, niet in vier, vier afzonderlijke aparte behuizingen letter gezegd. Bait is huis. Batim zijn huizen of behuizingen kunnen we zeggen. Zoals die, zoals die in het twilin van de Zee en Pins zijn. Oftewel twilin van de, het, het, de roos. Zie je dat? Dus het is wel vervangbaar. Men kan zeggen, twilin, roos, twilin van het hoofd, en of twilin van de zeerenpien. Goed opletten, het is erg mooi om die parallel steeds voor ogen te hebben. Twilin, dan hebben we twilin van de zeerenpien, wat op het voorhoofd gelegd wordt. En op de hand gelegd worden twilin van de noeken. Dan is het helder duidelijk wat wij doen, wat men doet als men die twijlen legt. Wat daar hoe? Die de volgende pagina, kaf, het, Hasulam, de rechterkolom, de eerste regel, hoe, zo, so, aor. Uh, Wahabat Shalah, hoe sotakli, kijk hoe eenvoudig en geniaal hij ons dat toelicht, dingen die absoluut eenvoudig zijn en tegelijkertijd weet je dat dit treffend is om dat aan ons nog een keer door te geven. Wat aan hoe, de vorige pagina nog, de, de, de linkerkolom, de laatste regel, 32. Wat amo de reden daarvan is, kiparasha. Dat het fragment, ja, elk, welke dan ook, al die vier fragmenten. Hij noemt gewoon een, een, een, een fragment van die vier. De volgende pagina, rechterkolom, de eerste regel. Dat is licht. Of de mogen, precies hetzelfde: licht, licht of mogen. Men noemt dat nog, mogen, dat dit komt uit het hoofd, ja, maar als het. Uh, überhaupt nog niet in de parsoef is, dan heet het gewoon licht, oor. Duidelijk. Waarom mogen, wat is het verschil tussen mogen en en oor licht, mogen licht. Ja, dan nou, vraag maar iemand die dan twintig jaar kabala doet. Uh, je, zal, je zal niet weten wat het is. Maar duidelijk, voor jou moet het duidelijk zijn, oor licht is wanneer het nog niet binnen de kilim is dan heet het oor. En natuurlijk, soms zegt men dat door elkaar. Wanneer men mogin bedoelt, zegt men ook licht. Ja, licht is in het hoofd. Zeggen we, ja, maar dan bedoelen we het aan de mogin. Eigenlijk. Dus, betekent wat is het verschil tussen mogin en het licht? zelf? Het licht is nog niet ingebed in de, in de Kirin. Hij heeft dus alleen maar, heeft nog geen omhulseltje. En wanneer die komt in het hoofd, in het hoofd, is het geen licht meer in de strenge zin van het woord. Het heet mogen. Dus het heeft een, het is het zijn geen kilim, kilim beginnen met het lichaam, ja, met gurat, goraad, feret enzovoort, naar beneden. Maar in het hoofd is het uh, net als licht, het zijn sferot, die kin hebben, ja, gene, uh, eigen sfeerrood hebben, maar dan, eh, die zijn, die hebben een vorm, een soort van, een soort van erg dun, erg dun laagje, goed opletten wat ik zeg, erg, erg, zeer dun omhulseltje. Duidelijk, waarom? Omdat, het bestaat een principe, en erg belangrijk om dat te weten. Dat licht kan nooit komen zomaar alleen. Ja, we hebben dat geleerd, in het hoofd, wat het betekent. In het hoofd hebben we. Tien zwerot van uh, de roche. En dat, dat, dat zijn tien van oorje En tien van oorje ja, Altijd. En daarna. Ja, altijd. Maar altijd is het wel, zit het wel daar. Een soort omhulsel. Dat in het hoofd. Wat hij zit in het hoofd. Licht. Van boven. Ja, dat is dan oorje Heet het. En. Uh, hoe zit die dan? Die zit dan in het oorgozer. Het oorgozer vormt ook een, het is licht, maar het is een beetje dikke, dikker licht. En die vormt een soort omhulseltje, die pakt als het ware, uh, verpakt als het ware een klein beetje dat licht dat helemaal geen uh, omhulseltje heeft. He? Maar eigenlijk, er is sprake van geen omhulsel van het licht van het oor, alleen alleen wie, bij wie? wie, welk licht, wat is welk licht, heeft geen omhulsel? Alleen, één of, ja of niet? Als alles wat wij spreken, wij spreken wel van het licht, ja of niet? Licht dat komt in de wereld uit ja, we zeggen, het is licht, tot, eigenlijk, tot het einde van de wereld, ja, yeah, is het licht, ja of niet? Wij zeggen dat het licht is. Then, uh, maar als het zelfs so als het al in de Galgeilte van de Adam Kadmon, ja of niet, Galgeilte in de Adam Kadmon, is al een klein beetje, al heeft al dat licht, heeft al een beetje, hoe zeg het, omhulseltje van de eerste parstuf Galgalt die vormt al een zekere, uh, Vergroving van het licht. Niet dat het licht zelf vergroofd kan worden. Het licht zit dan binnen maar dat vergroving van het licht noemen we dan het licht van de Adam, het licht van de Galgalte. Ja, Dus het licht zelf dat, dat daarin dat zich manifesteert aan de lacheren, dus het licht met, dat vergroof, met die vergroving van de Galgalte, dat noemen we dan licht van de gargalte, licht enzovoort, het licht dat komt bij Atsilud, we noemen dat ook, licht van het Atsilud. Maar natuurlijk uh, zit er wel een zekere vorm van uh, vergroving, want anders zou, uh, zou geen verschil kunnen zijn tussen lager en hoger. Om steeds hoe, uh, belangrijk wat ik nu vertel, misschien is het wel uh, al lijkt op, uh, op het Uitkouwen, dat weet, dat weet iedereen. Maar het is ook handig om dat nog een keer dat goed door uh, te, te hebben. Nog een keer dat, uh, helder, tot, tot helderheid te komen. Dat is dan het licht, want anders zou, zou een lagere trap treden. Hoe kan, hoe, wat is het lagere trap treden? Wat is een lagere wereld ten opzichte van een hogere wereld? Die heeft een grotere vergroving van het licht. Zelf, ja, van het lichte heen of een Grotere mate van de vergroving. Want anders zou dan eh, lagere treden hem niet aankunnen. Daarom is het. Ja. Maar dan toch wel, heet het oor. Let op. Dan was het eventjes een, een kleine excurs in het, wat wij al hebben geleerd Veel in het verleden over die het verschil was aan de aanleiding van wat we hier hebben geleerd van de mogen, het verschil van, van, tussen de mogen en het licht en hij noemt dit en brengt dit onder een nummer. We daar nog een keer eh, de linkerkolom de vorige pagina de laatste regel en de reden daarvan is omdat een parasha is licht ja terwijl we weten dat parasha is eh, niet oor ligt, maar mogen. Maar hij brengt het dan onder één nummer, dat maar we hebben dan wat hij bedoelt. De rechterkolom, de volgende pagina, dus pagina rechtskaf Get 228. De rechterkolom, de eerste regel. We hebben het, op, en haar behuizing, dat is de kli. Ja, punt. En natuurlijk, wij hebben dan een heel andere, over heel andere omhulsertjes spreken we dan die behuizing zelf dan de kli de klie. want in het hoofd, ja die mogen die komen, dat is het licht wat in de, de mogen in, in het hoofd komt, het zijn nog geen kilim, ja er is een omhulseltje, dat omhulseltje komt ja, samen, dus, maar dan uh, het is onmogelijk om het licht voor het licht om te komen, om naar een lagere trap te treden. Te komen zonder uh, anders dan omhuld in een passende omhulsel. Eveneens als het uh, uh, is onmogelijk, bijvoorbeeld, om uh, te kijken naar de zon, de zonnestraal in het middag, uh, wanneer die helemaal uh, um, schijnt boven je hoofd. En in de zomertijd uh, meestal dan. dan anders dan door een bril op te zetten. Ja, een zonnebril op te zetten. Dan kan je dat zien. De regel 1 na de punt. We zijn daar. Schemikolle twee zivuk, Nimschach oor ook En het is oké, echt nou geweldig wat hij Niels nu zegt. En het is bekend. Dat van elke zwoek wordt aangetrokken licht en kli. Punt. hoe oh, erg belangrijk om dat nu te, te, te, dat op te nemen. Dat niet alleen licht komt als resultaat, als, ge, ge, als, eh, eh, ge, als, ge, als gevolg van een zwoek: alleen maar licht. Maar ook een kli. Ja, net zoals een kind geboren wordt, die heeft in zichzelf het zijn ziel, is dus net als licht, en klie, het lichaam. Als uh, in een zinnenbeeld. Zo, dus, na ja, elke zivouk, van elke zivouk komt eh, licht en klie naar een lagere trap. Regel 2. Naar de punt. Ollevig A pin. aanpijn. Shehadaien aparashiot shahem dalet amokhen shelo chokhmau bina Hasadim goro. Fier nimshachim lo barbaim baarbaa zivogim. Yesh lo gamken dalet batim fayv lachol parasha bait miyukhad. Kijk nou helder hij ons nu uitlegt. En vraag nou maar wat het allemaal is in die, die traditionele vragen. Wat, wat het allemaal? Ze zullen allemaal jonge fabeltjes vertellen, kinderlijke verhaaltjes. Kijk nou hoe helder het is eh, vanuit de kabbala gezien. Hoe ogen open gaan en, wat dan, en zien we hoe geniaal, goddelijk, geniaal is. De erfenis, tussen aanhalingstekens, de erfenis eh, van Hashem aan zijn volk. tussen hakjes, omdat erfenis dan denkt denk men dat men zelf kan uh, verbruiken. En dat is niet het geval in het geval van de erfenis die Hashem geeft aan zijn volk. Is het is een erfenis die niet, men kan niet opmaken, deze erfenis. Dat is een erfenis die men steeds voor de erfenis van Hashem, om die te ontvangen, moet je steeds in, in overeenstemming brengen met, met de wetten van Hashem. Met de wetten van het heelal. Ja, met de wetten van degene die jouw erfenis heeft nagelaten. Want eh, het is... Na, de nalater van de erfenis is niet gestorven zoals het hier op aarde is God verhoede ja, op aarde is het die is gestorven en je krijgt zijn erfenis hij kan alles doen met zijn erfenis wat je wil maar wij ontvangen de erfenis Israël heeft de erfenis ontvangen van de e eeuwig levende Hashem van het, de bron van het eeuwig leven het altijd leeft die altijd levende is. We kunnen ons niet voorstellen wat het is. Hoe ik. En uh, dat kan je niet opmaken. Dus wat kan je, hoe kan je dan gebruiken? Men kan, men kan alleen maar gebruik van maken. En dat doorschijnen ook aan de rest van de wereld. En hoe kan je dan het, en de Hashem heeft dan een voorwaarde gesteld aan zijn erfenis, dat men zijn erfenis kan ontvangen, onbeperkt, maar alleen maar, en niets minder wordt van de erfenis, bij het verbruik daarvan, maar alleen dan kan men dat ontvangen, en ook onbeperkt, oneindig ontvangen, wanneer men zich in overeenstemming brengt met de erflater. En ook dat is wat ook we ook leren, ook hier, dat is bekend: dat van elke zivouk wordt aangetrokken licht en kli. Ullefi Haag 2 de punt. Ha ze hier aan en daarom de ze hier aan binnen, Ze hier aan binnen, dat is ook de Hashem, wat wij noemen. En daarom de zeer onbeen, dat alle dat dat dat vier waarvan de vier fragmenten die in de Torah in de Torah zijn in die in dit vielen zal roos zitten, twijlen van de zeer pin zitten in vier compartimenten. Schijnt alle dat moge welke vier in paracheio Fragmenten zijn, vier, zijn, mogen, gochma, en bina, chassadim en korot. Het lijkt wel dat het, um, dat die chassadim en korot dat het hier he staat, of niet? Moet het wel get, get, het laatste woord in de regel, de drie. Staat dit volgens mij hei, waver en dan... Uh, ja, en dan aanhalingsteken uh, en gimmel. Het moet wel het, het wav gimmel zijn. Nemsha barba en uh, daarom nog een keer deze hier aan Pien die vier fragmenten die waarvan de vier fragmenten die de vier Mogen zijn, zijn Mogen zijn, Chochma en de Bina, Chesedim en Gvorot zijn, worden aan hem aangetrokken. Barbazivogim zivugim, let op, in vier zivugim. Ja, elke Mogen moet je wel een zivug hebben voor een Mogen, voor een Mogen en moet je een zivug hebben. Voor goed opletten op, wat hij zegt ons. Voor de Mogin-Bina uh, moet je een maken, voor chassadim en moet je een maken. En we hebben geleerd, net in tweede regel 2, twee, dat in elke het resultaat, het, de uitkomst van elke zivoek is, wordt aangetrokken door elke zivoek het licht en kli. Zo moet het ook hier zijn. Dan zijn er, die komen dus, die komen, die vier mogen, komen van vier zivogiem. En daarom, Jeschlo, en daarom heeft hij ook eveneens vier batim, vier behuizingen, vier compartimenten voor dat licht. Ja, vier kelium daarvoor. Legoi Parasha bijt me je gaat, voor elke Parasha, voor elk fragment, een aparte, een speciaal, bij speciale, speciale bijtige behuizing. Avalanukva let op. hope, Avalanukva zes. Aval hanukva, sheba zivug, ela shemekabelet kol zeif en dalet amochin, shahen dalet ba zivug echadem mina azirampin Lachen en la en la bite hat le hol dalet aparache jod punt. Awailhanukwa, maar de nukwa, de richtelse dat in haar zelf geen zivuk, geen absoluut geen zivuk is, maar dat zij. Ontvangt alle vier mogen die de regel 7, die vier parashoeot zijn, die vier fragmenten die uit het hoofd van de Zieran zijn, oftewel van die vier äh, van die tweeën schoole pin, Pien, die tweeën schoole Roos zijn. Maar ze dat ze ontvangt in één zivog van de Zieran Duidelijk, als het één zivog is. Dan moet het ook één klie zijn. Lagenderum, één laderum, heet zij alleen maar één klie, één behuizing. Voor die mogen één behuizing voor alle vier parashiot, voor alle vier fragmenten. Deze fragmenten uit de Torah, voor alle vier eh, mogen van de zeer.